En om dat te vieren deze week bij Lidl. Een pak blauwe bessen. 400 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het. Pop, oh, gaan we deze zomer nog op vakantie? Daar heb ik echt zin aan in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu joh.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 je ook van houdt? Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Die veel te zware kerstboom in je eentje tillen. Oh, we Toch weer limbo dansen op de kerstboom. Oh, jouw goede voornemen meteen elke dag powerliften. Oh,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 tot zo. En het is al helemaal... om nu meteen je zorgverzekering af te sluiten op ORA.nl. Je hebt nog drie dagen om een oude jaarslot te kopen... en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Het spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. United ook mijn zorgverzekering kon goedkoper. Bij United Consumers. United Consumers. Ook jouw maat. Ook. 15.08 nieuws. 12 uur. De Franse actrice en seksbom Brigitte Bardot is overleden. Ze was 91. Onlangs werd ze in het ziekenhuis opgenomen, maar ze verzekerde haar fans dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. Bardot was in de jaren 50 en 60 niet alleen te zien in tientallen films, ze zong ook. Na haar filmcarrière zette Bardot zich in als dierenactiviste. Ze was fel tegen de jacht op zeehonden. In Hoofddorp is een appartementencomplex dit weekend doelwit geweest van de beschieting. Die was gistermiddag. Vannacht was er bij het gebouw een explosie door zwaar vuurwerk. Er raakte niemand gewond. De politie hoopt door middel van getuigen en camerabeelden meer over de incidenten te weten te komen. Na de grote Russische drone- en raketaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev... is bij zo'n 750.000 huishoudens de stroomvoorziening hersteld. Dat zijn zo'n beetje alle getroffen adressen, zegt het energiebedrijf. Door de aanvallen kwamen grote delen van de stad niet alleen zonder elektriciteit, maar ook zonder verwarming te zitten. En bij het Amstelstation in Amsterdam zijn vanmorgen twee parachutisten geland, meldt AT5. De politie is aan het uitzoeken wat er precies is gebeurd. Het vermoeden is dat de twee van de Rembrandtoren zijn gesprongen. Eerder deze maand kwam er ook al een parachutist naar beneden in de buurt van 150 meter hoge Rembrandtoren. In het oosten en noordoosten komt mist voor. Verder is het wisselend bewolkt met soms aardig wat zon. In de mist liggen de temperaturen vanmiddag rond het vriespunt. Met zon wordt het 2 tot 6 graden. Vanavond opnieuw mist. Dit was het nieuws op 538. Jeroen, dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment 1 vertraging, dat is op de A12 richting Oberhausen... tussen Ouddijk en Duitsland. 13 minuten en één flitser, dat is op de A7 richting Drachten bij Beetser-Zwaag. We hekten weer de paal 157.8.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 En van Gant, ik tel tot drie. Hoor je naam, Willy william Hier is Ego op 770. Radio 538. 770.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 En dan gaat het gebeuren. Vandaag zeg jij dat je van me houdt. We lezen samen in de krant alleen het goede. Dus voor de stiptste de horoscoop die je me vroeg. Voor alle het andere wil ik je graag behoeden. In onze eigen wereld gebeurt meer dan genoeg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 Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Guns Meeuwers en hand. ik tel tot drie. De 5-3-8, party, tot 1000. En wij tellen dan weer van 1000 naar nummer 1. En die nummer 1, maar ook de top 10, die hoor je aanstaande woensdag, oudjaarsdag, iets voor 6 uur. Het is onze manier om het afgelopen jaar feestelijk af te sluiten en je op te warmen voor een nieuw mooi 2026. Agus we hoorde je net uit de tijd dat de Simpsons heel populair waren. Je komt bij een Pepsi kon je een replica van het Simpsons huis winnen of de waarde van het Simpsons huis Uitbetaald in dollars. Uiteindelijk koos de winnaar voor het geld. En het huis dat net gebouwd was voor 120.000 dollar... moest weer omgebouwd worden naar een normaal huis. Daarna werd het verkocht. Zo meteen in de party top 1000 op 538 King Africa hoor je. Cindy Lauper komt eraan met Girls Just Wanna Have Fun. En nu er Topic en Fireboy. Dit is party op 768. I, don't want options, I want face to face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 I'm Heeft party top duizend. 766. Gamba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Yo quise bien azul azul con este baile.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 and don't La pesa, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Afrika, La Bomba, hoorde je de 50 Party Top 1000 op 766. De 538 Party Top 1000. Een uh, lid van het Europese parlement die schreef eerder dit jaar... een politieke brief over de oorlog in de Gazastrook. Heel serieus onderwerp, maar daar had hij AI voor gebruikt. En AI die besloot om teksten van Swedish House Mafia... in die brief te gebruiken. Of het gewerkt heeft, dat is de vraag. Swedish House Mafia hoor je nu wel op 538 in de party tot 1000. Dit is 1 op 765. 60. Let's go, girls. Woman op 764 in de party top 1000 op 538. Zometeen gaan we verder met de 1000 beste partyhits. Maar, belangrijk, vanaf maandag maak je ook nog eens kans op 10.000 euro. Luister naar 538 en start het nieuwe jaar met... 10.000 euro. Je hebt gewonnen, je hebt 10.000 euro. Nee, echt? Ik kom eruit. Vanaf morgen, de eindejaarseditie van de 538. Stemmenjacht. Eén koffer. 1 stem, één zetpot. Meld je nu aan via 538.nl. Betaal niet te veel voor je zorgverzekering. Vergelijk op poliswijzer.nl en bespaar tot 511 euro. Poliswijzer.nl 18 plus, speel bewust. Op 1 januari valt de postcode kanje van 59,7 miljoen. Speel jij al mee? Ga naar postcodeloterij.nl. Je hebt nog maar drie dagen om over te stappen van zorgverzekering...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 Niet als je voor het nieuwe jaar nog even gaat independeren. Je hebt nog drie dagen om te vergelijken. Daarna kun je de champagne laten knallen. Ga naar Independer.nl. Heb je ook zin in thee? Lekker. Komt ie hoor. Oké. Okay. Op welk lied kan jij niet stil blijven zitten? Op welk lied? Ja. Um... Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd...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 Waar is die heerlijke kometensoep? Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een cheese of hamburger met friet en drankje voor 5,95. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Weet jij al wat je allemaal gaat doen volgend jaar? Wat het ook is.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 Alle kies mix 4 voor 8 euro. En alle diepvries van Mora. Nu 2 plus 1 gratis. Jumbo. 538. Hier de party never stops. Dus de 538. Party tot 1000. Met zometeen de oppositse Dio naar Martin Garrix. Hier is smaal Radio 763. met you on a trip to joshua tree you got in my mind like a beautiful Prognik, I'm broke. Check it out, okay? Wie ben ik? Ik ben de shit van al die repersieren en al die chicks willen chillen met de cap met de. Hey, you do we living space? as if I in the motherfucking matrix. Yeah, no, no, Doe je al raar genoeg, stom maar even. met een al ga genoeg Geen gesprek aan met die man, want we gaan vanavond weer duurlijk naar de kroeg Big smile, kanto me pippen chicks op zin. Ze willen nooit met die verkeerde boy, maar ik geef een fok, want dat is hoe ik ben Fuck wijven, half wijven, maar ik ga die wijven, ja ik ga die wijven Wat de fuck is zo moeilijk kan om godverdomme normaal te vijven Urban Oeko, dat is dit, ze weten dat die schattig is Ik ben aardig, veel te aardig, dus daarom roep ik fuck een bitch ja, een beetje. Spreek beter dan de meeste. Heb me veel jou gedaan, maar ik trek te de veel op met mijn me. negers. Door feesten, maar krijg je spieren. Wees een roepen naar mijn dat is dom, dom. Ik ben je vader niet, haat me niet, want ik ben de bom. Ik ben dom, lont en famous. Ik ben dom, lont en famous. Ik ben dom, lont famous. Taal, dom, lomp en famous van de oppositie op 762. De 538, party tot 1000. Delson Mandela was wereldberoemd omdat hij jarenlang onterecht vastzat als politieke gevangene. Uiteindelijk werd hij vrijgelaten, dat werd live uitgezonden op het nieuws in de hele wereld. Toen hem jaren later werd gevraagd wat het hoogtepunt in zijn leven was, noemde hij niet die vrijlating, maar zijn ontmoeting met de Spice Girls. Of ze ook het hoogtepunt zijn van de Party Top 1000 en opeens staan... dat hoor je op 31 december tijdens de grote ontknoping op Oudjaarsdag. En zometeen al, diezelfde Spice Girls met stop naar Offenbach. Dit is Wasted Love op 761.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 Some I'm not trying not to get wasted love Wake me up Tell me I'm doing the safer thing than all the wasted love Spice Girls en stop op 760. Ooit uh, kreeg Gary Hallowell een prijs voor meest iconische outfit. Dat was haar strakke Engelse jurk, waar iedereen fan van was. Ze durfde later pas toe te geven dat ze die jurk zelf had gemaakt van een oude theedoek. Ja, mooi verhaal achter de Spice Girls. Iconisch dus op 760 in de 50 Party Top 1000. Verder met Special D en Come With Me. At the end of every week, each one of us a friend. dag.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 Waar is die heerlijke kom Zoek, vergelijk en vind jouw ideale auto op gaspedaal.nl Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens kassa. Twee oververse appelflappen, slechts 1 euro. Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer.